Nu een half rondje. Zet vijf stappen naar voren en draai een kwarslag naar rechts. We zijn nu in het huis van mijn oom. Die heeft een paar prachtige vazen. Deze worden ook wel amforen genoemd. Hier in de kast heeft hij er een paar staan. Op deze fase staan stukken van de Trojaanse oorlog. Weten jullie wat de Trojaanse oorlog is? Ik zal het eens vertellen. Eens had een Trojaanse prins de mooiste vrouw van Griekenland ontvoerd. Helena. Hierom vielen de Grieken de muren van Troje aan. Maar de Trojanen bleven tien jaar binnen de muren verscholen. Maar toen, Odysseus, de slimste van de Grieken, bracht een list. De Grieken bouwden een grote houten paard en lieten een paar soldaten erin kruipen. Ondertussen deed het leger alsof het terugging naar Griekenland. De Trojanen zagen een paard en wilden het offeren aan hun goden als dank voor de overwinning... Ze haalden het de stad binnen en de Grieken stormden eruit. Ze deden de poorten open waar nog meer Grieken stonden en ze namen de stad in. Zo kwam Helena weer bij haar eigen man terug. Kom, dan gaan we nu weer verder. <middels>